genuur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Franse regering heeft een verbod afgekondigd... op het onbeperkt bijschenken van frisdrank in de horeca. De nieuwe maatregel geldt overal, van fastfoodketens tot schoolkantines. Frankrijk heeft al een frisdranktax en een verbod op frisdrankautomaten op scholen. In de nieuwe wet is het verboden om gratis frisdrank met suiker aan te bieden... en ook om ongelimiteerde hoeveelheden te schenken voor een vaste prijs. Doel van de maatregel is het tegengaan van overgewicht. Het aantal mensen met overgewicht... Overgewicht in Frankrijk ligt beneden het gemiddelde van de Europese Unie, maar het stijgt wel. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt dat er overal belasting moet komen op suikerhoudende frisdranken. Op Ameland zijn vijf verdachten opgepakt voor de handel in aangespoelde cocaïne. Twee weken geleden spoelden pakketjes drugs aan langs de kust van het eiland. Ongeveer drie kilo zuivere cocaïne werd ingeleverd bij de politie. Maar de politie werd ook getipt dat twee eilandbewoners pakketjes probeerden te verkopen. Ook in Maastricht werd cocaïne gevonden die waarschijnlijk is aangespoeld op Ameland. Het is onduidelijk waar de aangespoelde kook vandaan komt. Het kabinet steunt de nieuwe locaties voor herdenking van de Holocaust... met bijna 8 miljoen euro. Er komt een namenmonument met daarop de namen van de Joodse slachtoffers... uit Nederland en de Roma en Sinti. In totaal ruim 102.000 mensen. Het is naar een ontwerp van de Amerikaanse architect Daniel Liebeskind. Het Nationaal Holocaust Museum komt in de gebouwen... van de voormalige hervormde kweekschool in Amsterdam... en de Hollandse Schouwburg. Daar werden 6.000 kinderen gered. Vandaag worden wereldwijd de slachtoffers van de Holocaust holocaust herdacht. Het weer. Vannacht kan het vooral in het noorden licht gaan vriezen. Morgen geleidelijk meer wolking. Maar het blijft tot de avond overal droog. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 9 graden. Zondag bewolking. In het noorden wat regen. En dezelfde temperatuur ongeveer. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. I'm on your CfM Zandvoort, trok en Fitch in the House. Futuring DJ Jay met minder als openingstrek uh, van de avond. Oh, heb je er ook zo'n zin in? Ja, nou, wij staan hier te trappelen. En ja, twee uur lang zie je het op jou, CfM Zandvoort. Leuk dat je erbij bent. En ja, wat hebben we de komende twee uur voor je? Nou, heel veel hete nieuwtjes. We gaan een stukje trends bekijken en ja, nam concurreren het radio station. Ze hebben een heel groot feest afgelopen jaar gegeven... En daar gaat ze dit jaar celletjes nog een keer over doen. Wil je er meer over weten? Gewoon lekker blijven luisteren. Natuurlijk gaan we in de charts kijken wat is er hot en wat not. Ja, dat hou je toch altijd. Natuurlijk, hij is er vanavond weer bij hoor. De one and only Dion Sydney. En geloof me, zijn sticks, ze staan weer ramvol met hete hits. En hij gaat ze gewoon een uur lang in de mix... Uh, dus dan hoef je gewoon even niet naar en FM te luisteren. Kun je gewoon lekker hier jouw radiostation CFM aanhouden. Jouw 106.9, 104.5. En zou ik nog wat vertellen. We hebben straks nog meer mooie muziek. Wat dacht je van uh, Ed Sheeran? Maar dan eventjes geremixed door niemand minder dan Jack Wins. Ja, hij komt uit Haarlem, Jack. En ja, die jongen die gaat als een speer. Dus we gaan hem zeker volgen. Maar eerst hebben we hier een nieuwe plaats van Deshka met Jazz. Hij komt binnenkort uh, pas uit. Of Wartone. Maar ja, zou zien hier niet zijn als we hem nu al hadden. Wat is Jazz? Ja, wat is dat? Gooi het erin! Jazz in alle muziek. Het is gewoon improvisatie, het is creativiteit, het is expressie. En dat is heel belangrijk, want het is niet You have the freedom to create what comes through you, and there are not many opportunities that we get that we can just express what we feel. Jazz. Yes. FM, met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zamvoort en Zomerits. op Spinning Records. Kun je gewoon lekker kopen en dan kun je zo vaak mogelijk luisteren als je wil. En daarvoor natuurlijk nieuwe muziek van Deska met Jazz. En die komt binnenkort uh, pas uit, dus ja, nog eventjes geduld natuurlijk. Ja, wat hebben we nog meer voor je vanavond? Nou, we gaan even kijken, want morgen is het zover. Dan is het tijd voor het Trends Event van Nederland. Daar gaan er waaronder de meester Paul van Dijk. Ze staan klaar. Want de venue wordt as we speak omgetoverd met het mooiste stage design... en de organisatie en bezoekers tellen vol de dag af. Transnation is al sinds 2000 een begrip in de scene. Vele DJ-namen zijn de line-ups gepasseerd... en vele bezoekers hebben mooie herinneringen gecreëerd op de vele feesten. Helaas heeft Transnation 2016 met twee tegenslagen gekampt. De editie in januari waarbij last minute van locatie moest worden gewijzigd... en de zomereditie waarbij helaas enkele artiesten niet zijn gekomen... Ja, dat gebeurt ook wel eens. Transnation voelt in de aanloop naar 28 januari... de teleurstelling door deze tegenslagen uit 2016. Maar met een 17-jarig bestaan en veel goede hoop... voor nog zeker 17 jaar erbij komt Transnation met een groot gebaar. Voor het speciaal voor deze dikke editie met mega-dj-namen... komt Transnation met de actie Bring Your Friend. Dit wil zeggen dat je één ticket hebt... maar daar met twee man naar binnen mag... Dus hoe meer healer, hoe meer vreugd. Laten we met z'n allen onze beste vrienden meenemen... en een onvergetelijke nacht van maken in de box in Amsterdam. Ja, en dan die line-up. Hij liegt er niet om, hoor. Ik zie hier dus de namen staan als Chris Cortes, Jerome Ismael... Paul van Dijk, Fiel Ace Ventura en Dream. En dat is pas de Area 1. Dan in Area 2 vinden we Dan Thompson, Mohamed Raqab... Alessandro Roncone en Alan Watts... Ja, het is van 10 uur s'avonds tot 7 uur in de ochtend. Ja, de kaartjes uh, moeten vergezeld gaan natuurlijk van een geldig ID. En minimale leeftijd is 18 jaar. Dus mocht je nog meer informatie willen hebben, www.tebox.events of www.transnation.nl. En ja, kaartjes, je kunt ze ook gelijk halen via de site van TicketScript. Tot zover, dit nieuwtje. Gauw door met muziek. En ja. Ik had hem al beloofd, hè. De nieuwe van uh, Ed Sheeran, Shape of You, maar dan in de Jack Wins remix. Hier bij CFM's Antwoord. Where else... best place to find the lovers so at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now, take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Wrap on my waist and put that body on me. Come and now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you You push and pull like a magnet Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body, with your body. Every day discovering something brand new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 je, ja, weekend is weer begonnen met See It op jouw 106.9. See It in the House. Twee uur lang, de lekkerste housemuziek. En deze nieuwe plaat van de zonderling Tunnel Vision in de Don Diablo Edit. Ja, die mag er zeker wezen. Hij heeft een, uh, zonderling heeft een hele cluster EP uh, uitgebracht met Landslide als uh, Deze Tunnel Vision dan in de Don Diablo Edit. Analog en Particle Parade. Ja, dit allemaal onder de, het label van Hexagon. Je weet wel, de one and only DJ Don Diablo. En hij gaat als een speer hoor, Don Diablo. Hij heeft uh, zijn plaat ook... Ja, die staat in de buschart. Helemaal nummer 1: Don Diablo met Switch. En dat gaat helemaal los. Je zult straks ook wel horen van onze one and only DJ Dion Sidney. Hij is helemaal gek van uh, Don Diablo. En ja, als ik zeg van Don Diablo, dat is lekker... Dan zegt Dennis ook van, nou, die plaat die je vorige week draaide... van de Krookers dat is me toch een partijfeest. En daarna, als we het over een plaat hebben... de Krookers samen met Mike City, Get My Mind Right. Uitgekomen op Defected, Defected nummer 50 alweer. Hou je vast, dit wordt de hit van de komende tijd. De Krookers Get My Mind Right. En onthoud het goed... Zie het. Dat is waar je het hoorde. Als eerste. En zeker niet als laatste. Nu. De Crewcasts. I Vind je hem ook zo lekker? Nou, dat komt mooi uit. We gaan hem vaker draaien hier. En ja, dan is het toch tijd weer... ...voor eventjes onze nieuwtjes erbij te pakken. Want jawel, we zijn net die donkere decembermaand uit. Maar 538, die zegt gewoon... ...we gaan in december weer terug. Met 538 Jingle Bell in de Ziggo Dome. Ja, de Early Bird uh, kaartverkoop is zojuist ook al van start gegaan. Want 538 Jingle Bell, het grootste kerstfeest... Van Nederland keert na het succes van de afgelopen jaren... ook dit jaar weer terug in de Ziggo Dome. Op zaterdag 16 december 2017... kickstart 538 de feestdagen samen met de beste DJ's. En de verkoop van de early bird tickets... ze zijn gewoon gestart. 538 heeft de kerstballen en viert de Wild Side of Christmas. En voor de zesde keer op rij organiseert 538 dit jaar... 538 Jingle Ball in de Ziggo Dome. Bij de vorige edities traden onder andere... Hartwell, Sunnery James en Ryan Marciano... Avo Jack Chesto en Martin Garrix op in een uitverkochte Ziggo Dome. Via formulieren op de site van 538 kunnen die 538-luisteraars laten weten... welke DJ zij graag zouden willen zien in de line-up van 538's Jingle Ball dit jaar. Dus zet er vast in je agenda of haal vast die early bird tickets. Want zaterdag 16 december 2017 is het alweer zover. Het is nog ver weg, maar ja, je kunt ze maar in de pocket hebben. Kaarten voor de Early Bird zijn 39 euro exclusief servicekosten. Je moet wel minimaal 18 plus zijn. En ja, het begint om 10 uur avonds. En het gaat tot in de vroege uurtjes door, tot 5 uur ochtends in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tot zover dit nieuwtje. En zullen we nog even de bol op stel zetten? Nou, dat komt goed uit. Ik heb een mooie plaats voor je gevonden van Robin Aristo met Shake It. En dat wil ik jullie ook wel zien doen hoor. We kijken een beetje mee. En over meekijken gesproken. CFM Zandvoort live. Vanuit de studio. Hier aan de Tolweg in Zandvoort. Straks, na die klok van 10 uur. Jawel. Een uur lang, non stop in de mix. DJ Dion zit Aan de andere kant van de radio, aan de andere kant van het internet, helemaal los daar zo. Nou, dat is maar goed ook. Dennis, goedenavond, welkom dat je er weer bij bent. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, Jij, eh, eh, ja, leuk, leuk, ja, even ja. zo'n echootje erbij, hè. <laughs> Jij kon er ook niet op stil blijven staan, hè? Nee, was hem aan oh. het shaken, jongen. Jezus. Ik shakte hem heen en ik, weer, Ik denk, ja, uh, eventjes moet ik hier gaan reanimeren. Ja, ja. echt. Uh. Ja, gaat dat wel ik goed, hè? Ik was het shaken, jongen. Oh. Ja, ik denk, gaat dat wel goed met de deks daar? Zo, want, ja. uh... De deksen staan al klaar, ja. Ik, zei het, ik zeg het nog maar een keertje. Zometeen na die klok van tien uur. Een uur lang. Echt een heel uur lang. Een heel uur. Je wilt niet weten wat ze daar normaal voor betalen, maar... Gaan... Hij gaat gewoon een uur lang live in de mix en hij heeft weer een hele leuke pakket mee, uh, platen meegenomen. Ik ga nog niks verklappen, dat zul je straks wel meemaken. En natuurlijk, zo meteen gaan we eventjes vooruitblikken in die fijne charts. We gaan even de charts bekijken. Ja, die pakken we er zo eventjes bij. Maar ik heb nog een uh, lekkere plaat, de nieuwe. Nee toch? Ad ja, ik doe het gewoon. Maar echt waar? Heb je de nieuwe Adrian Hauer met Don't Stop al gehoord? Nee. Nou, speciaal voor jou dan. Lekker hard hier. <lacht> Op jouw CFM antwoord. Daar waar je het eerst hoort. Nu! Nieuwe muziek. Adrian Hour. Don't stop. Dennis te vlagen yeah. en, en ik hoor dat Adrian Hauer het ook uh, helemaal lekker vindt. En ik, ik zie dat uh, de one and only DJ die ons zit, hier er ook wel helemaal klaar voor zit. Klaar! Yeah. Ja, zit je er helemaal lekker bij. blip Want dan gaan we toch nog eens eventjes een blik in charts, uh, de charts. Ja, we pakken er gewoon bij. We gaan even een blipje in de charts nemen. En wat, wat, welke chart zullen we vandaag eens doen? Ik heb hier een uh, buschart. Ook en, altijd ja, wel leuk. Ja, dit is altijd wel leuk. Want ja, dan zag je natuurlijk de uuropener van Proc Finch. Met DJ, met minder. Voor mensen die niet, even niet weten. Dan pakken we er nog eventjes bij. Kijk, dus uh, niet dat, meer. Dat is, dat is lekker, lekker knallen. Maar dan, uh, dat, dat is dus uh, de dagversie. En we hebben ook een avondversie. Ja, wie kent hem niet? Don Diablo met Switch. Ja, dan zeg je van, ja, hallo, uh, die staat ook gewoon op Beatport. Nou, dat klopt, dus dan pakken we gewoon die uh, Beatport-charts erbij. Van Future House. Van de Future House. Want daar staat hij gewoon op de nummer twee deze week. Ja. Blijft een lekker nummertje. Oh, wat kunnen we toch heerlijk doorschakelen. Maar we gaan uh, <laughs> beginnen bij de nummer 10. want daar staat hij nog steeds uh, vastgeroest. Martin Solveig En Ina Wrolsen. Blazes. Ik, ik vind die naam Rolsen klinkt een beetje als een frat. Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet ik, uh, Hij, kn hem. Hij knijpt hem wel hoor met die kwast. Ja, heb jij ook zo last van je Ina Fronson? <laughs> dan op de nummer 9 vinden we niemand minder dan Bambi. Met Mike, van Mike Williams. Op Musical Freedom. Kijk, hier word je gewoon lekker vrolijk van. Happy, happy. Gewoon uh, lekker lenteachtig. Ja. Ik hoop dat de natuur ook meeluistert. We zijn die kou nou wel uh, toch een beetje <coughs> zat, hè? Hint. We geven klein hintjes. En uh, in het kader van klein hintjes zeggen we gewoon nog eventjes... What the fuck van Sander van Doorn en ja, Hilo. Nog steeds in de top 10. En mocht je nieuwsgierig zijn... Naar, heeft Hilo, oftewel Oliver Heldens alweer een nieuwe track... En Sander van Doorn heeft hij ook een nieuwe trek. Ja, zeker. Zometeen komen ze alle twee voorbij in de mix. Maar ja, we gaan eerst door met de charts. Want daar zien we op nummer 7 staat daar... EDX en Lika Morgan met Feel the Same. Lekker, lekker. Ja, het lijkt toch echt wel lente zo, hè? Dat, uh, ja. ik, zie, ik zie hier een bosje tulpen staan. Gaan ze spontaan uh, poppen. Ik, ik, ik zie hier uh, nog veel meer bloemen staan. Het lijkt hier wel uh, de keuken op, Dennis. Cheers. Wel gezellig, hoor. Ja. Ik ben helemaal happy van. En dan gaan we door naar nog zo'n happy de peppy. Fox Stevenson en Mesto met Chatterbox op de nummer zes. Huppelde, huppel. Ja, echt. Ik zie allemaal... Uh, van die uh, gummybeertjes of uh, wat, uh, Die wat, teddybeertjes, de regenwogen. Wat, wat heb jij? Uh, wat heb jij gewoon zo? Ik zie tulpen springen en de gummybeertjes zei de weer huppelen. <lacht> ik weet niet wat jij uh, gebruikt hebt vandaag. Ik probeer een beetje de mensen te triggeren, wat? Okay. Jij, jij bent een hele stellage hier ondertussen aan het opbouwen. Als jij zometeen live gaat. Ja, maar ik heb geen gummybeertjes bij me. Verklap nou niet de boel hier. Misschien dat Jonas zo nog langskomt. komt. <zitterat> nog <load. smart> Gaan door met nummer 5: Walking on the Clouds van Croatia Squad. Ik heb er geen kracht meer voor. Gelukkig hebben we daar nog Calling On You van Lucas en Steve. En die vinden we deze week op plek nummer 4. Ik vind hem zo lekker, die stem, Dennis. Ja. En mocht je wel weten, het is Jake Reese die dit zingt. Ik heb een foto nog niet gezien, dus ja, of het een Drake is, ik weet het niet. <laughs> Drake of Jake? Ja, Jake Drake, ik weet het niet. Over de nieuwe Oliver Helms besproken. Die vinden we gelijk al op plek nummer 0. 3. I Don't Wanna Go Home is de, de naam. Hi. Is uitgekomen op Hell Deep Records. Snel ja. verstegen. Het is gewoon zijn eigen label natuurlijk. Waarom niet? En dan vinden we gelijk op nummer 2: Don Diablo dus met A Switch. En ja, er kan er maar één de nummer 1 zijn. Boogie Wonderland van Mr. Belton Wessel. Ja. Oh. Groo groovy. Even groovy nog erbij. Geliefdjes. Oh, ik blijf hem gewoon lekker vinden. En ja. Ja, terecht de nummer 1. Maar er mag toch wel wat nieuws in komen. Dus... Ja, we, z we zijn nu uh... in het nieuwe jaar. Dus we zijn nou wel toe even aan nieuwe. Dat nieuw dacht materialen. ik ook. Over nieuw materiaal gesproken. Ja, welke ja, pakken we erbij? Moet je gewoon bij ons wezen. Ja, zo. we uh, is Groove of uh, Simon Kits zo? Simon Kitso. Ik zie dat ja, peltje de, de, of die de, Simon Kitsso staat deze... daar. Je jeukt gewoon omdat je die waart draaien. Oh. <laughs> en het is gewoon een freebie, oftewel gratis download. Simon Kitso, Die Nederlandse win. held. Hou hem in de gaten, want deze man die gaat groter dan groot worden. Het zijn nieuwste track, Shoplifter. Het staat op een EP van twee tracks. Ik zeg, ik ga er niet langer doorheen praten. Dit is Simon Kitso. Shoplifter. Done